12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag, verbazing na vrijspraak Amerikaanse burger wacht. Geert Wilders vindt de islam nog steeds het grootste probleem van Nederland en de renners zijn op weg naar de Mont Ventoux. Het is droog. Er zijn een periode met zon bij 18 tot 23 graden. Vanaf morgen een paar warme dagen met geregeld zon en weinig wind. In de Verenigde Staten is door veel mensen met verbazing gereageerd op de vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman. De burgerwacht schoot in februari vorig jaar de 17-jarige Traven Martin dood. Maar volgens de jury deed hij dat uit noodweer. Buiten de rechtszaal demonstreerden tientallen mensen tegen het vonnis. No Ik no no no no het George Zimmerman is een Hij de broer van Trayvon twitterde een korte reactie, ook gij Amerika. Hij verwijst daarmee naar een citaat van de Romeinse leider Julius Caesar. Toen hij vlak voor zijn dode Brutus onder zijn moordenaars aantrof... zou hij gevraagd hebben, ook gij Brutus? De schietpartij in Florida deed veel stof opwaaien... onder meer vanwege vermoedens van een racistisch motief. Volgens de aanklagers had de buurtwacht zelf de confrontatie gezocht... met de zwarte tiener. Maar Zimmerman zelf zei dat hij pas schoot toen de jongen hem aanviel. En de jury gaat daarin mee. PVV-leider Geert Wilders vindt de islam nog steeds... het grootste probleem van Nederland. Groter dan de economische crisis... In een interview met Nu.nl zegt hij zich zorgen te maken... over honderden jongeren die vanuit Nederland naar Syrië gaan als jihadist. Dat zijn mensen die getraind zijn in het voeren van jihad, die tot op het bot gemotiveerd zijn. Dat zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen... die we een paar jaar geleden nog niet op die schaal kenden in Nederland. En dat samen met de voortdurende massa-immigratie. De grenzen staan nog steeds wagenwijd open... voor allemaal immigranten uit islamitische landen... Um, ja, ja, leidt dat Nederland um, um, een groot probleem heeft. Ik hoop dat er geen aanslagen komen in Nederland. En niemand wil dat. Ik wil dat al helemaal niet. Uh, maar uit te sluiten is het zeker niet. En G. werelders haalt verder hard uit naar premier Rutte. Volgens hem heeft Rutte Nederland kapot gemaakt. Dat neem ik hem heel erg kwalijk. Ik ben er ook oprecht boos over. Ik denk dat heel veel mensen daar oprecht boos over zijn. Hoe kan je nou um, um, economie die al slecht loopt... nog meer een moeras in helpen door... Ja, door alleen maar de belastingen te verhogen en door dom te bezuinigen. Een minister-president van Nederland die vooral aardig gevonden wil worden... door mevrouw Merkel van Duitsland, door de president van Frankrijk... door de prime minister of Engeland. Ze willen vooral aardig gevonden worden. Ze krabben elkaars rug, doen een plas en gaan vervolgens over tot de orde van de dag. Ik ben daar niet voor gekozen. Ik ben gekozen om de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen. De PVV-leider zegt de crisis op korte termijn te willen oplossen... en geen ingewikkelde verhalen te willen over banen in 2040 of 2050. Maar toch sluit Wilders nieuwe samenwerking met de VVD niet uit. In Rotterdam zijn vannacht acht mannen opgepakt... voor het gooien van een vuurwerkbom uit een limousine. Agenten hielden op de Single een preventieve fouilleeractie... toen ze een harde knal hoorden... Ze ontdekten al snel de limousine, de politie. Ja, de mannen waren duidelijk bezig met het bouwen van een feestje... want ze hadden uh, flink wat gerookt en uh, uh, lagen lege whiskyfles in de auto. Maar goed, dat is op zich niet strafbaar. Alleen uh, het feit dat ze uit een rijdende auto een, een mortiergranaat, dat is, uh, is echt heel zwaar vuurwerk, hebben gegooid... en nog vijf uh, van die granaten ook in de auto hadden liggen... Ja, dat uh, namen de collega's toch wel hoog op. En uh, de mannen zijn daarom ook aangehouden. De mannen kunnen tien jaar celstraf krijgen. Er zijn geen gewonden gevallen, overigens. Dit is het NOS-journaal, met Mark Visser. Pietro Labate, een van de gevaarlijkste criminelen van Italië, is vannacht opgepakt. Hij wordt gezien als een van de leiders van de maffia in Calabrië, correspondent Rob Soudberg. Wat heeft hij op zijn kerfstok, Rob? Nou, uh, lidmaatschap van de maffia, afpersing op grote schaal. Hij heeft al een veroordeling van twintig jaar sinds 2011 op zijn naam staan stond inderdaad op die lijst wat jij zegt... op de meest gevaarlijke voortvluchtige van de maffia in Italië. Dat is een lijstje van ongeveer twintig mensen. Nou ja, een van deze twintig mensen is dus afgelopen nacht opgepakt. Dat moet een groot succes zijn voor de politie. Ah, de politie is zeer tevreden. We zijn ook al naar buiten gekomen met een persverklaring eh, en zeggen dit geldt als een zware klap. We weten dat ons nog veel te doen staat, maar deze arrestatie is een bewijs dat we wel degelijk dreunen kunnen uitdelen aan de Nangretta, dat is die maffia uit Calabria. En wellicht eh, meer mensen oppakken nu ze een grote vis hebben. Ja, je moet weten, deze week werd ook al zijn broer opgepakt, Michele, en twee zakenlui die de vleesmarkt uh, in die regio, Reggio Calabria, coördineren. Kijk, het is natuurlijk een, ook al echt een, een familieachtige clan gesloten, er zijn bijna geen spijt op, op tante. Het is natuurlijk wel een piramideachtige structuur en dat betekent als je er één hebt, dat je dan snel op nummer twee, drie en vier uh, terechtkomt. En met deze Labate, er uh, is onmiddellijk ook huiszoeking geweest, hij woonde daar gewoon. In zijn eigen stad, in zijn eigen uh, Reggio Calabria, in de wijk Djebbione, drie mobiele telefoons en een tablet gevonden. Nou, daar is de politie nu natuurlijk nu aan te kijken, daar zijn ze zeer in geïnteresseerd. Maar nogmaals, heb je er één, dan heb je er meestal snel meer. Maar goed, uh, er staat wat de politie zegt, dus er ze staat al nogal nog wat te doen. Ja. En uh, de gewone Italianen in de straat, wat vindt die ervan? Ja, nee, je moet weten, kijk hier, uh, de, dingen waar we niet bij stilstaan in Nederland is dat er bijna iedere dag wel een aardbeving is in Italië. En op die manier zijn er ook iedere dag wel arrestaties in Italië van de maffia. Mafia die zich natuurlijk heeft uitgespreid. Hè, eerst vanuit Sicilië, in de hak, en de teen van de Italiaanse laars. Daarna uitspreidend rest van het land en ook grote delen van Europa. Er zijn hier in dit land, vorig jaar, waren er ruim 2000 arrestaties. Bijna zes per dag heb je het dan over. Hè, beslag gelegd, 700 bedrijven, waarde van ruim 4 miljard, 4 miljard euro. Dat zijn enorme aantallen. En het is een beetje net als die aardbevingen. Ze zijn er wel en die arrestaties van die maffia zijn er ook iedere dag. Maar het zijn er zoveel, het valt al bijna niet meer op. Dankjewel Rob, correspondent Rob Zoutberg. In Weert heeft een luchtspiegeling geleid tot groot alarm bij de brandweer. Vanochtend kwam er een melding binnen van een grote brand in een houtopslag. Omdat het ging om een loods van 1000 vierkante meter, vol met hout, rukte de brandweer met groot materieel uit. Eenmaal aangekomen bij de loods bleek er niets aan de hand te zijn. Maar het bleek niet om een misplaatste grap te gaan, maar om een luchtspiegeling. De opkomende zon, in combinatie met de mist, deed het gebouw zo fel oplichten dat een voorbijganger ervan overtuigd was dat de loods in lichte laai stond. Ja, zo klonk het vanochtend aan de IJssel bij Westervoort. De explosieve opruimingsdienst heeft een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Duikers van de EOD haalden vanochtend vroeg de Britse 500 ponder van de bodem van de rivier. Voor de EOD is alles goed verlopen. De bom is heel kort op de kant neergelegd op een uh, zandheuveltje. Hebben we hebben zoals afgesproken achter in de bom gekeken om nog een laatste check uit te voeren. Nou, die was naar volle tevredenheid en uiteindelijk... Uh, hebben de bommen kunnen aansluiten op het ontstekingsmiddel. En uh, na nou even voor half acht, uh, 7,29, is de bommen tot ontploffing gebracht. Ongeveer 4000 inwoners in Westervoort en Arnhem moesten binnenblijven. En verder werd het treinverkeer stilgelegd en een groot aantal wegen werd afgesloten. En ook mochten er geen schepen varen op dat gedeelte van de IJssel. In een hotelkamer in Canada is een acteur uit de tv-serie Glee overleden, Corey Monteith. Hij speelde in de serie de rol van Finn Hudson, een Amerikaanse voetbalspeler die meedeed aan het schoolkoor. I can't fight this feeling any longer. And yet I'm still afraid to let it flow. Volgens verschillende media is de acteur overleden aan een overdosis. Hij komt er met verslavingsproblemen. Cory mantiet was 31 en hij werd dus doodgevonden in een hotel in Vancouver. Sport. Op de Franse nationale feestdag, 14 juillet, zijn de renners in de Tour op weg naar de Mont Ventoux, Gio Lippens. Het voelt een beetje als de dag van de waarheid, ook al moeten we nog een week fietsen eigenlijk. Ja, maar dit is toch wel inderdaad een moment waarop iedereen, ja, waarvoor iedereen eigenlijk vreest in het peloton. Vooral de mensen die het goed doen in het klassement. Want hier kun je natuurlijk de Tour meteen al verliezen. Dus je zult hem hier op deze berg niet winnen. Maar je kunt een enorme tik krijgen als je een slechte dag hebt. En het is afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. We weten, de laatste 21 kilometer vanaf Bedouin die gaan gewoon stijl omhoog. Dan krijgen we die verschrikkelijke klim naar die Kaleberg... waar wij inmiddels bovenop zijn gekomen. En we hebben gezien dat de renners al onderweg zijn... en dat er al een kopgroep is van 10 man. De belangrijkste man wat ons betreft in die kopgroep... is iemand die misschien wel zijn zinnen heeft gezet op deze etappe. Wout Poels, de man van Vacan Soleil DCM die eigenlijk een tegenvallende Tour rijdt... ...veel tijd al verloren. Maar in deze goede ontsnapping zit met een aantal hele goede renners. Maar als je dat een beetje afzet tegen de anderen... ...dan denk ik dat Poels één van de betere klimmers is in die kopgroep. En dan eh, moeten we maar eens gaan kijken wat er straks allemaal gaat gebeuren... ...in de slotfase van deze etappe. Achter Poels rijdt nog een duo. Eh, Burkhard en Roland op 45 seconden. Roland natuurlijk de man in de bolletjes truit, dus een erkend klimmer. En daarachter rijden weer Astroloza en Lemevel op 1 minuut en 45 seconden. Het peloton doet het... Lopig nog rustig aan op 5 minuten en 30 seconden. Maar er staat veel wind onderweg. Dus het zal lastig blijven voor die kopgroep. Maar er zitten een paar goede mannen verder in met Wout Poels. Onder andere Peter Sagan, Sylvain Chavanel. erkende hardrijders. Dus zou die kopgroep misschien wel eens tot aan de voet van de Mont Ventoux overeind kunnen blijven. En dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren met Wout Poels. Op de Sachsenring hebben de mannen van de Moto3 zojuist de wedstrijd gereden... met een Nederlandse inbreng van Jasper Iwema natuurlijk, Hans van Lozenoort. Hoe heeft hij het gedaan? Hij heeft het redelijk gedaan. Het had eigenlijk wel iets beter gekund. Want Jasper Iwema duelleerde om de negende plaats met de grote groep rijders. En hij is tenslotte veertiende geworden. Dat leverde weliswaar twee punten op voor het wereldkampioenschap. Maar er had voor hem echt vandaag wel iets meer in gezeten. In de wedstrijd die gewonnen werd door de 17-jarige Spanjaard Alex Rins. En de koploper in het kampioenschap, dat is Luis Salom, die werd tweede in deze wedstrijd. En zo blijven de Spanjaarden deze Moto3-klasse domineren. Later vanmiddag de MotoGP-klasse. Grote vraag natuurlijk, hoe is het met Danny Pedrosa? Nou, die vraag kan ondertussen beantwoord worden, want Dani Pedroza eh, is vanochtend twee keer medisch gekeurd. Eén keer voor de warm-up. Toen is besloten dat hij niet mee zou doen aan die warm-up. Daarna nog een keer een test bij de artsen en daarbij is gebleken dat zijn bloeddruk veel te laag was. Ook een gevolg van die harde klap die gisteren gemaakt heeft tijdens de training. Een lichte hersenschudding en ook nog problemen met zijn sleutelbeen. Dus geen Dani Pedroza aan de start nadat eergisteren Gorgo Lorenzo, de koploper of de titelverdediger in deze categorie, ook al was uitgeschakeld. En dat dat er grote kansen zijn voor Mark Marquez... en voor de winnaar van de TT van Assen 14 dagen geleden, Valentino Rossi. Hans van Lozenhoort. De Nederlandse mannen van de lichte vier zonder... zijn derde geworden bij de wereldbeker roeien in Luzern. Alleen Nieuw-Zeeland en Denemarken waren sneller. Het verraste ook bronzen medaillewinnaar Tim Heijbrok. Dit resultaat wel een klein beetje, maar de finale... we gingen wel heel lekker na het EK... En we... De Eerste wedstrijd in Nederland ging al een stuk beter. En toen de Hollandweek in Nederland ging ook al echt een hele grote stap vooruit. Aan ja, op trainingskamp hebben we nog gemerkt we dat we een extra stap aan het zetten waren. Dus toen, uh, toen hadden we wel gedacht van de finale snelheid. Die moeten we wel inzitten met de tijd die we varen. Maar om nu maar dan, dat is wel een beetje uh, nog onre of, uh, onrealistisch. Maar de hoofdpunten verbazing naar vrijspraak Amerikaanse burgerwacht... Geert Wilders vindt de islam nog steeds het grootste probleem van Nederland... en worden zojuist de renners in de Tour de France... en weg naar de Mol van Toen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de perstribune van Omroep Max. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB... weten dat veilig rijden ook goed is voor de portemonnee. We krijgen ook korting voor schadevrij rijden. Maar nu gaat de ANWB-autoverzekering...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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze gesconferentie. De haal nog kopte hier over de terrens. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Marie Carmen Oudendijk. Welkom bij de perstribune, waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Maar natuurlijk ook vooruitblikken op wat komen gaat. Govert het is nog een weekje met vakantie, dus vandaag neem ik de honneurs nog voor hem waar. En dit uur is mijn gast Heinze Bakker. Hij was jarenlang sportjournalist bij de NOS. En naast schaatsen en tennis deed hij in het verleden ook verslag van de Tour de France. En we horen zo hoe hij tegen het huidige wielercircus aankijkt. En straks, na één uur, spreek ik met voormalig wielrenner Arie Den Hartog. Nou, uiteraard bespreken we natuurlijk samen de ontwikkelingen in de Tour. Heeft u vragen aan onze gasten, dan kunt u die stellen via onze website deperstribune.nl of via Twitter. Zet dan uw tweet, hashtag Perstribune. Verder hoort u later ook nog de rubriek TuneToppers. En onze tv-deskundige Ron Vergouwen heeft kijken in een iets ander jasje gestoken. Toch, Ron? Ja, de komende weken heet het Cassie Terugkijken en duik ik in de tv-geschiedenis. Deze week duik ik in de historie van de omroeptransfers. Afgelopen seizoen hadden we bijvoorbeeld Eva Jinek... die met veel bombari overstapte van WNL naar de KRO. Nou, vroeger ging het er nog veel heftiger aan toe. En dat horen we dus straks. En onze verslaggever Vliegende kip, Jules van der Wart, is ook weer op pad. Bij wie ben jij, Jules? Ja, ik ben in Arnhem Zuid bij uh, Ernie Brands. Die is net even terug uit uh, Afrika, waar hij trainer is in uh, Tanzania. En uh, praten ze met hem over uh, voetbal natuurlijk, maar ook over wielrennen, want hij uh, wilde vroeger ook wielrenner worden. Dus zometeen Ernie Brands. Welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Ja, welkom hier Heijnse Bakker. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Jij bent, uh, ik zei het net al, uh, hebt natuurlijk gewerkt bij de NOS al een tijdje weg. Um, wanneer ben jij eigenlijk gestopt? Uh, in 1962. Gestopt? Ja, toen ik 1962 wel jaar was, wou ik zeggen. <laughs> en dat was dus... Uh, uh, Moet even rekenen, ik ben van 42. nou telt er maar bij. Ja. Moeten we dat nu weer uit gaan rekenen? Nee, over mij niet. Ruim <laughs> 10 jaar. Maar ja, zeker. Maar jij bent even over het stopmoment... vervroegd met pensioen gegaan. Ja, zo kan je het noemen. Je kan ook zeggen dat ik het op een aardige manier heb weten af te bouwen... in samenwerking met de mensen van de NOS. Ik ben op een gegeven moment gestopt toen ik 60 werd. Toen ben ik gaan afbouwen in de zin dat ik... Ik heb me gehouden een aantal jaren lang met het opleiden en begeleiden van nieuwe jonge collega's. Dat heb ik eerst vier dagen in week gedaan, toen in jaar drie, toen in jaar twee, toen in jaar één en toen was het op. Dat is echt mooi afbouw. Ja, dat is mooi afbouw. <laughs> dat is me ook uh, buitengewoon goed bevallen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. Ik wil even met, jou, uh, met je terug in de tijd gaan. Uh, Sportjournalistiek, het heeft jouw leven beheerst. Hoe ben jij daar eigenlijk uh, in terecht gekomen? <laughs> Nou, als ik het hele verhaal vertel, dan zitten we hier morgen nog, dus dat doen we maar niet. Nee, niet het hele uh, Nee, nee, nee, nee. Uh, eigenlijk bij, ja, bij toeval. Uh, ik studeerde economie in Groningen, wat een totale misrekening was. Dat bleek al vrij snel, maar ik heb het toch vier jaar volgehouden daar in die stad. Mooie stad. Ja, ik ken hem. En daar kwam ik in aanraking op toevallige manier met uh, de regionale omroep ter steden in Groningen. Dat was toen de regionale omroep Noord en Oost. Die uitzendingen op de radio alleen verzorgde voor de vijf noordoostelijke provincies. En, nou ja, van het ene is het ander. dat was mijn eerste kennismaking. Ja. en Op een gegeven moment werd de studie ingeruild... voor een vaste betrekking bij die regionale omroep. En daarvan dan op een gegeven moment naar de radio in Hilversum. En toen nog een stapje naar de televisie. En dat was het. Nou, dat kun je toch eigenlijk heel mooi kort samenvatten. Je bent er dus wel. gewoon ingerold. Um, ja. Toch, jij kijkt van alles in de sport. Daar dus zullen we het straks ook over hebben. Um, mis jij het überhaupt nog? Het werk bedoel je? Ja. Nee. Nee, absoluut niet meer. Ik, uh, ik hoor nog collega's van mijn eigen generatie... die ook al met pensioen zijn en die zich nog steeds uitleven... in het vak van commentator en verslaggever. En hoe en kijk denk jij ik, daar dan nou, naar? Nou, ik denk, jongens, ga lekker je <laughs> gang, maar ik hoef het zo nodig niet meer. En uh, ik denk ook dat je... Ja, als je dat uh, graag wilt en leuk doet en het nog kan... En, dat die twee en misschien collega's, wel niet zonder kan. En die collega's waar ik hm. het al uh, over heb zonder hun naam te noemen... die kunnen het nog. Dus dan moet het vooral blijven doen als ze dat leuk vinden. Je bedoelt Mort Smeets? Nou, die bedoelde het niet eens. Ik had het meer over commentatoren, verslaggevers als, als Ten Apel, uh, Theo Maar uh, Die jongens doen het nog steeds met, ja. uh, met uh, regelmaat. En ze doen het nog steeds goed. Dus waarom niet? Zo is het ook. Uh, Heinsen, wij maken altijd voor onze gasten ja, een beetje een, een samenvatting van zijn of haar carrière. Um, een korte jaar audio collage. Want je hebt natuurlijk naast het wielrennen waar we het over zullen hebben... ook uh, veel verslag gedaan van voetbal, van tennis, van schaatsen. Luister even mee. Dit is jouw leven in anderhalve minuut. Zo. Goedenavond, welkom bij Studio Sport. Het was vandaag een beetje de dag van de echte voetbalfinale. Als u vanmiddag de rechtstreeks uitzending heeft gezien van de Engelse Cup Final, dan weet u inmiddels weer hoe een voetbalfinale eigenlijk gespeeld moet worden. Het is uitstekend en je hoort de feestvreugde Ik heb mij met een enorm vertrouwen in de sterkte van de Eindhovense politie opgesteld bij de uitgang van het stadion waar de politie een cordon heeft moeten leggen om de mensen de enthousiaste mening te af te houden van de PSV die nu naar buiten gekomen getooid met prachtige rosetten, prachtige blonden op de revers en ook geflankeerd door hun respectievelijke echtgenoten Kijk eens even aan, we zijn op het ijs met de camera dat betekent dat ook onze motor met zijspan bemand door onze Belgische collega's van de BRT Zin, werk kan doen. We zien dat we welkom zijn in hinderlopen. Dan waren we toch een klein beetje aan de optimistische kant Hilke. Ja, toen ja. wij veronderstelden dat ze hinderlopen al gepasseerd zouden zijn. Dat betekent dat de eerste rijders die zijn binnengekomen en uitgerekend op dat moment laat mijn monitorbeeld mij in de steek en zal ik het dus van eigen waarneming moeten hebben. We zullen dus even kijken of we kunnen ontwaren wie de eerste rijder is die hier binnenkomt. U uh, hopelijk heeft wel beeld. Ik heb dat hier niet meer. En het is kwart voor tien als Prins Willem-Alexander het mooiste punt van de, LFT de route bereikt. De finishstreep op de Bonkenvaart bij Leeuwarden. We kijken nu naar de laatste slagen. De laatste slagen van Johan-Olof Kos en ring Ritsma. En we kunnen ook luisteren als u misschien nu kijkt naar de televisie. Naar het laatste commentaar van Heinze Bakker. Die heeft besloten om als schaatsverslaggever te stoppen. En we hebben Noren en Nederlanders gezien met de tekst op de rug van Heinze. Bedankt. En daar sluiten wij ons bij aan. En een mooie glimlach op de mond van Heinze Bakker. Heinze, bedankt. Ik hoorde in die collage ook dat jij natuurlijk Studiosport gepresenteerd hebt. En dat staat toch de meeste volgens mij niet zo heel helder voor de geest. Vond je dat leuk om te doen? Ik vond dat wel leuk om te doen. Het was alleen niet de reden dat ik bij Studiosport was begonnen ooit. Ik werd gevraagd door de toenmalige leider van Studiosport om daar een vacature op te vullen. Maar daarbij is totaal nooit gesproken over het presenteren van het programma. Uh, en op een gegeven moment werd ik gebeld op een zaterdag door uh, de chef Die zei, je moet aan de bak morgen, je moet presenteren. Want uh, die is ziek en die kan niet en weet ik het allemaal. Er was niemand beschikbaar. Zo makkelijk gaat dat. Ja, zo ja. gaat het in die tijd. En uh, jij hebt radioervaring met presenteren, dus jij kunt dat wel. Dus uh, jij moet dat doen. Nou, zo is, zo is het begonnen. Ja. En dat heb ik inderdaad uh, ja, vrij veel jaren uh, mogen doen op zaterdagavond. Ook op zondagavond, woensdag. Maar kan ik stellen dat toch het, uh, het schaatsen, de verslaggeving van het schaatsen... dat dat toch jou... Uh, ja, ik moet zeggen, jouw grote liefde is? Ja, dat mag je rustig stellen. Er ja. is geen woord aan gelogen. En waarom? Waarom heb je daar die grote liefde voor ontwikkeld? Ja, kijk, ik ben geboren in Friesland. En uh, op een plaats daar, wanneer het winter was, veel ijs was. Ik kon bij wijze van spreken in de keuken thuis de schaatsen onderbinden, op het ijs stappen en de hele provincie doorrijden. Ja, dat gaat vanzelf. En dan? Ja dan, ben dus. ja dan rol je erin zoals we het al eerder hebben gehad. Ja. Ja. dan toch nog heel even over uh, even kort jouw reactie horen. Er, komt, uh, er is een beetje een debat in de media gaande over de nieuwe schaatsstempel. waar moet die komen? nou ja, friesland zeg jij. dus ik denk dat jij wel uh, voor een nieuw talf bent. nou, als je mij die vraag stelt in deze context, dan ben ik al nu niet meer helemaal onbevooroordeeld nee. natuurlijk. dus dat maar moeten is we even ook proberen zo? weg te halen. ja, maar wel op grond van, van, van andere argumenten. argumenten okay. ja. en ja. welke zijn dat? Nou ja, kijk, er is een commissie geweest die heeft een advies uitgebracht aan de KNSB en aan NOC en NSF. Uh, Daarvan is men geschrokken omdat het advies duidde op een overwinning voor Almere. Toen heeft men gezien de reacties daarop besloten om een tweede commissie in ja? het leven te roepen. Die nou weer, zo komt het op mij tenminste over, het werk van die eerste commissie tegen het licht moet houden. Dan denk ik, nou, dat is al een beetje twijfelachtig. Maar goed, en dan komt er nog een onderzoek naar de financiële mogelijkheden... en onmogelijkheden van de drie kandidaatsteden. En daar, daar begint het nu dan serieus een argument te worden... als bijvoorbeeld Almere, die dus de beste was in het eerste advies... Ja. nu weigert inzage te geven in haar financiële mogelijkheden... en zegt, uh, dat gaat jullie niet aan. Dan denk ik, ja. En weten we dat er iemand uh, betrokken is bij Almere... Die, ja, achter zich een spoortje heeft nagelaten van wat financiële problematische zaken. Oké, okay, maar dan is daar dus de financiële uh, situatie is nog niet helemaal, helemaal helder. Hoe zit dat in Herenveen? Nou ja, Herenveen heeft, naar ik begrijp, 54 miljoen euro cash op tafel liggen. Dat kan morgen. Klaar liggen nu. Ja, okay. dat kan morgen gebruikt worden. Almere wil dat niet zeggen, die heeft alleen maar toezeggingen. Maar dat is, ja, een toezegging is geen euro. Nee. En Zoetermeer uh, zegt: Wij komen met onze financiële onderbouwing. als we uh, de toewijzing hebben uh, gekregen. Nou ja, als je die drie dingen tegen elkaar afzet. Ja, dan, dan los kom... van waar jij woont. Ja, los dan van kom waar ik dus. nu woon, dat doe ik niet meer. maar los ja, van waar ik vandaan kom. Uh, ja, dan, dan wijst het een beetje in de richting van Heerenveen. En ik moet eerlijk zeggen, heerenveen, en Friesland moet ik zeggen, denk ik, heeft uh, wel een beetje de zaak laten sloeren naar mijn indruk. Ze hebben uh, achterover leunend in de stoel de idee gehad van nou, wij zijn Heerenveen en wij krijgen het wel. Nou, dat bleek dus even anders uit te pakken met het advies. Maar ik geloof dat ze met een inhaalrees bezig zijn die succesvol volgt Oké. Oh, okay. ja. Nou, dat is goed om te weten. Dat uh, nieuws dat komt ook uh, op best wel korte termijn uh, aan de orde, dus ja. dat zullen we zien. Uh, we werpen ook altijd even een blik op een paar zaken uit het uh, media nieuws van deze week. Laten we dat ook even gaan doen. De pers -tribune. Ja, de afgelopen week heeft de NOS al flink uitgepakt met het vrouwenvoetbal tijdens het EK in Zweden. Naast de items in het sportjournaal wordt ook uh, de duels van de Nederlandse dames live uitgezonden op Nederland 3... Commentator Ronald van der Geer liet eerder deze week op Radio 1 in lunch horen hoe hij zijn werk doet tijdens dit EK en hoe hij überhaupt naar het vrouwenvoetbal kijkt. Ik kan zeggen dat ik het vrouwenvoetbal op de voet volg, maar dan zou ik liegen. Dus het is razendsnel snel inlezen, er zijn wel dingen die je weet. Ja, en ik ben niet zo conservatief dat ik zeg dat uh, vrouwen niet, uh, niet mogen voetballen en niet kunnen voetballen. Het is anders en niet vergeten, het is topsport. Want deze meisjes uh, doen er echt alles voor en daar moet je echt gewoon diep respect voor hebben. Nou ja, er wordt ook redelijk goed naar gekeken. De wedstrijd van uh, afgelopen donderdag. Nederland-Duitsland trok 750.000 kijkers. Heinzen, wat vind jij van het vrouwenvoetbal? Ja, ik kan me helemaal vinden in die, uh, in die tussenzin van Ronald van der Geer. Die zei, uh, vrouwenvoetbal is anders dan het mannenvoetbal. Ik zou er alleen toe willen voegen, maar het is wel voetbal. Ik heb er met genoegen naar gekeken, moet ik zeggen, afgelopen. Ik geloof dat vanavond moeten ze weer de tweede wedstrijd... tegen ik, Noorwegen, Wordt ook wel de zonder, dus uh, als ik dan nog niet helemaal uh, murf, ben, murf ben van wat op de mond van toe ja. heeft afgespeeld, dan ga ik kijken. Ja. Nee, de precieze dagindeling van jou, Heinze, dat, uh, dat weten we nu bij deze. Um, ja, waar het vrouwenvoetbal bij de NOS oprukt, blijft de vrouw relatief onzichtbaar in de Europese kranten. Van alle mensen die de afgelopen maanden met een foto in de krant verschenen... Bleef maar, bleek maar 30 vrouw. En opvallend is dat het aantal vrouwen in de krant terugloopt... naarmate er naar een hogere leeftijd wordt gekeken. Bij de leeftijdsgroep 45-plussers bleek het percentage vrouwen... gedaald te zijn tot... 16 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van journalistenplatform Vrouwen in de Media. En in totaal werden er 87 titels uit 22 landen onderzocht. Ook worden vrouwen in de krant nog vaak als een stereotype geportretteerd. Heinze, heb jij het gevoel zelf dat het uh, aantal vrouwen in de media achterblijft bij mannen? Ja, nee, dat, dat verbaast mij een beetje dat die, die cijfers dat uh, uitwijzen. Ik heb juist de indruk dat er uh, behoorlijke inhaalrace bezig is al jarenlang. Want we hebben natuurlijk wel de tijd gehad, daar moeten we wel van uitgaan... dat een vrouw op televisie of een vrouw uh, leading op de radio... dat dat een spaarzaam fenomeen was. Dat, dat, dat hebben we meegemaakt. Ik weet nog de tijd bij Studiosport. Nou, we hebben Joan al gehad. We, hè, we hadden een... Maar dat waren er maar een paar. Uh, als je nu kijkt... Ja, bij studie sport is het denk ik nog een scheve verhouding. Nou, maar... ik, dat wou ik, want eigenlijk, laten we dan even onderscheid maken, Heinsen. Ja? De, de media aan zich en de sportjournalistiek. Dus Eerst even de, de media aan zich. Daar denk jij dat het meevalt? Ja, vrouwen. Had, ja, dat, dat had ik tenminste de indruk ja. dat het meeviel. Ja. En dan de, de soort sportjournalistiek? Want inderdaad... Ik... Ja, bij sportjournalistiek is men wel met een inhaalreis bezig... maar loopt het nog steeds achter, heb ik de indruk. En waar komt dat door, denk je? Ja, dat weet ik niet. De, de, kijk, je... Mannenvoetbal, vrouwenvoetbal. Het bestaat nu allebei. En dan zeg ik niet per se dat het mannenvoetbal niet door een vrouw kan worden gedaan... en het vrouwenvoetbal niet door een man. Maar het zal er wel toe bijdragen dat er meer vrouwen actief worden... denk ik, in de sportjournalistiek. Naarmate er meer topsport op hoog niveau dus uh, bedreven wordt door vrouwen... zal het aantal vrouwelijke verslaggevers, denk ik, ook toenemen. En toch, als je dan nog even vergelijkt met het buitenland... Dus de sportjournalistiek in. Nou, bijvoorbeeld. Ik denk onze buren. dat als je het vergelijkt met het buitenland. die overvalt maar een beetje met die vraag. Maar dat wij dat niet zo slecht doen dan. Denk ik. Okay. In, als we naar Duitsland, België, Engeland. Ja, Engeland bij tennis weer wel. Maar uh, vrouwen bij een uh, voetbalwedstrijd hm. in Engeland. Nou, ik weet het niet. Gewoon niet dat dat in die mate gebeurt. dan uh, wij dat kennen. Dus. Jij denkt dat het wel beter uh, gaat in vergelijking met vroeger, ja. maar dat het ook nog een stuk beter kan. Ja, zo is het precies. Okay. Na de eerste toerweken maken we ook in uh, de jaarlijkse kijkcijferstrijd op tv alvast even de balans op. Mart Smeets trekt met zijn avondetappe gemiddeld een miljoen kijkers. Terwijl Wilfred Genee met Tour de Jour op RTL 7 iets minder dan de helft van de kijkers trekt. En ook de reacties zijn gemengd. Tour de jour analist Michael Bogert zegt het aanschuiven bij, bij Mart Smeets niet te missen. Volgens hem gaat het er bij RTL veel gemoedelijker aan toe. Maar in de volkskrant heeft recensent Arno Kantelberg geen goed woord over voor Tour de Jour. Volgens hem werkt de luchtige opzet prima voor voetbalonderwerpen. Maar moet je het wielrennen met een plechtige lofzang benaderen. Luchtig is het bij Tour de Jour in elk geval wel. Maar juist als de zaak afgesloten lijkt, tweet Jeroen Pinault dat zijn ploegenoot Cavendish met urine zou zijn overgoten tijdens de tijdrit. Bram Tankink reageert op zijn tankings. verdomme. Ja, zieke geest. Ja, het wordt zo wel een poep-en-plas-uitzending op deze manier... Ja. want uh, dat heb je nog gemist, Lely, maar net voor de reclame... hebben we een tijdje over de stoel stoelgang gehad. Had jij dat ook als je zenuwachtig was dat je altijd nog even snel even ja. moest zitten? En zo, altijd, toch? natuurlijk. Dat, een, een, anders kan je een goede prestatie leveren, die mannen weten dat ook. Je moet uh, alle, de, de dikke darm ontladen, want anders, anders gaat dat niet goed. Ja, ja dat ja. is echt waar. Dat, anders gaat het niet goed. Nou hebben we het ook het ergste stukje eruit gehaald, Heijnse. Maar vind jij dat Kantelberg wel een punt heeft? Met zijn kritiek bedoel je? Met zijn kritiek dat het iets te luchtige opzet is? Ja, nou, ja. Ik, kijk, het, het moet ook een beetje zijn plaats zien te vinden... in, in, in het scala van andere uitzendingen die ook over de Tour gaan allemaal. En dat zijn er nogal wat. He, het begint met de live uitzending, en dan krijg je de een kwart voor zeven, of, uh, het Sportjournaal een kwart voor zeven. Je krijgt hem half acht het Tourjournaal. Dan krijg je hem half negen Nee, met anderhalf uur. En dan krijg je nog Mark Smeten met zijn programma. Dus het wordt allemaal wel een beetje veel. Dus dat die kijkcijfers achterblijven... Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want als ik een, uh, een lijstje zou moeten maken van al die uitzendingen die ik nou benoem. Uh, en ik zou moeten schrappen omdat er allemaal kijken met te veel wordt... dan zou ik half negen ook schrappen. Want dat, dat valt als eerste af. Maar waarom dan? Omdat het, het, het informatieve karakter natuurlijk duidelijk minder is. en ik ben geïnteresseerd in de feiten, in de, in de meningen. en, en, toezien, en dat, dat kom je daar niet zo gek veel tegen. En denk je wel dat het een, een goede, uh, toch een goede keuze is om anders te zijn dan anders? Want dat is Tour de Jour dus met een ja, iets luchtiger opzet? daar hebben die jongens je dus, het, grote, gro het ja. grote gelijk van de wereld in. Dus ze, ze moeten geen, uh, geen uh, andere programma's gaan nabootsen. Dat heeft geen enkele zin. Ze moeten zoeken naar een toegevoegde waarde. En die kan liggen in een entertainmentgehalte Dat kan. Wielrenster Marianne Vos wil dat de Tour de France voor dames terugkeert op de kalender. Ze is samen met een uh, aantal buitenlandse rensters een petitie begonnen... om de tourorganisatie hiervan te overtuigen. Marianne Vos reageerde op Radio 1 over dat voorstel. Ik zou het uh, heel gaaf vinden om, net als uh, die, jong die jongetjes die, uh, die hun helden zien rijden, voor het geel, om dat uh, ook voor meisjes en uh, vrouwen te laten gelden. En het zou uh, voor ons heel goed zijn om ons op die manier uh, te kunnen laten zien. En het zou al heel mooi zijn als we uh, ja, volgend jaar of uh, over de jaren daarna een Tour de France kunnen rijden. Ja Reinzen, zeg het maar, ben jij voorstander? Ja, ik ben er absoluut voorstander van. Dan zou het alleen maar zijn als ik die beelden terug probeer te halen... van de surplus op de, op de bergen in de Alpen van Van samen met Gianni Longo. Alleen dat soort momenten al. Nee, natuurlijk, als we het net hebben gehad over damesvoetbal en zo... dan, dan moet die dames Hoort toeren. Wordt dit in het rijtje thuis. Maar dan wel een uh, volledige toer, zeg maar. En niet een aparte en ook iets kortere vrouwentoer? Ja, dat laatste zou ik geen bezwaar tegen hebben. Kijk, als je een volwaardige Tour voor vrouwen wilt gaan doen... zoals de, de Tour voor mannen nu bestaat... dan wordt het wel heel erg veel en heel erg kostbaar. Dat willen ze wel, hè? Ja, dat willen ze wel. Maar ik, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat de organisatoren van de Tour... dat die toch meer kiezen voor een combinatie van die twee grote rondes... en dat de, de dameskoers gelijktijdig met de mannenkoers wordt verreden. Dat, dat scheelt een stuk in de organisatie. En denk je dat we hebben nu de honderdste Tour voor de mannen? natuurlijk. Denk je dat het volgend jaar als iedereen daarachter staat haalbaar is? Nou, ik weet niet of de besluit hem zo snel plaats kan vinden... want je moet er natuurlijk wel van uitgaan dat het parcours van de Tour... voor volgend jaar in grote lijnen op papier al vaststaat. Dus ik denk dat het zo snel niet gaat. Dan moeten we over een paar jaar spreken, denk ik. Goed. Zometeen praten we verder. En uh, horen we Ron Vergouwen nu met zijn uh, zomerse versie van Kassie Kijken. Maar eerst... Hij vangt ook deze zomer de mooiste sportverhalen. De Vliegende Kip. Ja, eerst gaan we dus naar onze vliegende kiep. Over naar onze verslaggever, Jules van der Wart. Ja, Marie-Carmen, ik ben in, uh, in Arnhem-Zuid, wat ik al uh, vertelde net. En ik zit bij uh, Ernie Brands. Ik loop in zijn huis, maar het is echt een puinhoop. Overal staan dozen. En uh, ja, van hune. Ik mag niet echt reclame maken, ik zeg niet waar ze vandaan komen. Maar Ernie, uh, je bent toevallig thuis. Want uh, normaal zou je in Afrika zitten. Maar je verhuist naar Eindhoven binnenkort. Ja, als het goed is, verhuizen we over een week of drie naar Eindhoven. Klopt. Het is een drukke periode voor je, want uh, ja, je, je verhuist eigenlijk zelf heel vaak. Vanuit Nederland naar, uh, naar Afrika. Je werkt nu in Tanzania. Bij welke club? Ik uh, zit bij Yanga. En dat is Young African Sports. En uh, ja, dat, dat ga ik nu het tweede jaar, het tweede seizoen ga ik in nou. In de tweede uur gaan we wat langer praten over het uh, voetbal. Want je vertelde mij ook dat je eigenlijk wielrenner had willen worden. En we zitten nu midden in de Tour. Vanavond of vanmiddag uh, ja, de, de etappe naar de mond toe. Maar kun je nu het wielrennen volgen? Ja, het is, uh, ja ik, ik volg het altijd. Elk jaar de Tour de France. Geweldig. Of het nou de Giro is of de Tour. Uh, alleen ik zit nu in de verhuizing. Dus uh, ja, ik heb wat minder tijd om te kijken. Hè, omdat ik uh, morgen. Morgen vertrek ik alweer naar uh, Tanzania. Maar uh, ja, met wielrennen. ik heb vroeger uh, de keuze moeten maken tussen wielrennen en voetballen. Alleen, uh, ja, ik kreeg bij de graafschap een contractje aangeboden, een klein contractje. En uh, het wielrennen, dat kost alleen maar geld. Dus, uh, en, en mijn vader, uh, een bekende keeper in, in de amateurwereld uh, destijds, die zei, die had liever dat ik ging voetballen. Dus vandaar ook de keuze voetballen. Heb je er spijt van? Nee, ja, je, hebt, je, zit altijd wel, je maakt altijd wel een periode mee dat het voetballen wat minder loopt. Uh, hè, dat, je, ja, dat, dat, dat je gewoon niet, uh, uh, dat niet zo gaat zoals je zou willen. En dan denk je van, was ik misschien wel wielrenner geworden, maar nee, uiteindelijk heb ik daar geen spijt van. Nee, ik kan me ook bijna niet voorstellen. Je hebt een WK-finale gespeeld. Je uh, hebt met PSV de UEFA Cup gewonnen, landstitels, noem maar op. Uh, trainer Benak geweest, derde geworden, goed gedaan en nu uh, ja, in Afrika. Nee, dat, dat is ook zo. Dus, uh, je krijgt even koffie aangereikt. Ja, Dankjewel schat. Uh, ja, je moet de koe nooit in zijn kont kijken, zeg ik wel eens. En uh, dat doe ik ook niet. Uh, je moet vooruit kijken. En uh, dat, dat is hetgene wat ik doe. We gaan zo meteen wat langer praten over jouw avontuur. Maar één vraag um, over, over dat wielrennen nog. Wat voor type rennen was je? Uh, nou, ik heb een keer de Ronde van Nieuw-Dijk meegedaan. En uiteindelijk uh, heb ik toen... Uh, 300 gulden was dat toen de tijd bij elkaar ge, uh, gefietst. Ik won elke sprint. En, uh, en ik was natuurlijk... Uh, uh, ik, ik herinner me nog dat ik zo kapot was uh, na afloop van, uh, van, de, van de wedstrijd... dat ik moest overgeven. Dat ik moest braken gewoon. En uh, ja, ik ging wel tot het gaatje. Ik was een type dat het gaatje ging. Maar ik, ik dacht, uh, ik denk dat ik... Uh, van alles een, een beetje had in het wielrennen. Ik kon redelijk sprinten. Uh, ik kon redelijk uh, op kop rijden. Dus uh, ja, dat, dat, dat was wel leuk. Dankjewel, Forst, voor, voor dit gedeelte. Zo meteen een uurtje verder praten we door. Oké, okay, dankjewel. Tot en zo. dankjewel, Jules. Inderdaad, straks komen we terug te gast bij mij op dit uur... in de perstribune, Heijnse Bakker. Heinze, wist jij dat Ernie Brans uh, zo in de wielren zat? Nee, dat is totaal nieuw. Dat voor is me. leuk, hè? Ja, zeker leuk. <laughs> Om weer te horen. Even, jij was erbij, hè, toen in 1977 een nieuw Tour de France uh, radioprogramma tot stand kwam. Um, lijkt dat nog een beetje op het programma zoals het nu is? Je moet het omdraaien. Het programma zoals het nu is lijkt nog steeds een beetje op het programma van toen. Uh, we zijn in 1977, zoals je terecht zegt, begonnen met uh, Radio Het idee was ontwikkeld door uh, Kees Buurman van de NOS Radio... En de idee was dat we met drie verslaggevers in de tour zaten. Eentje in een auto die voorop reed, voor de peloton uit of voor de kopgroep uit. Eentje op de motor die tussen de kop en de staat en overal zich kon bewegen om te kijken wat er gebeurde. En één in de auto achter het peloton om te kijken wie er allemaal uitviel en de tempo niet meer konden volgen. Dat was het. Dat is eigenlijk een formule die vandaag nog steeds gehanteerd wordt. Uh, Zij dat ze het nu in plaats van drie met twee verslaggevers doen... waarvan er eentje constant de hele dag bij de finishplaats zit... en op de monitor kijkt. Dus het moet hebben van de televisiebeelden. En waarbij de tweede, in dit geval Sebastian Timmerman... Uh, de, de motor bereidt, zal ik maar zeggen. En uh, vanuit die motor natuurlijk alle posities kan afgaan... Waar, maar wat te doen is... En die zijn dan ook wel wat flexibeler dan de televisie. Want die hebben alleen maar beelden. En uh, de radio, vooral in, in, laten we zeggen, bergetappes. waarin uh, tussen de kop en de staat vele kilometers zitten. met allerlei plukjes renners en eenlingen en zo. Ja, dan kan de radio toch nog altijd beter haar informatie en sneller kwijt dan de televisie. Want die kunnen natuurlijk niet bij elk groepje een camera neerzetten. En hoe was dat voor jou? Want jij hebt natuurlijk een aantal jaren in die tour meegedraaid. Wat, ja. was, wat was de plek waar jij het liefste... Actief was. Nou, ik, we hadden allemaal onze vaste plek. Dat wil zeggen, toen we voor het eerst in 1977 begonnen... moesten we dat even uitproberen. En de enige die ervaring had in de toer de France, dat was Theo Komen. Die, die was daar wel vaker voor de radio geweest... maar dan in een andere formule. Dus we zeiden, Theo is de man, dat is de man van het overzicht... die moet op de, in de eerste auto. Want daar vandaan werd de leading commentary gedaan. Ik kwam op de motor terecht en Hans Prakken uh, kwam in de achterste auto uh, achter het peloton. Nou, binnen een week had Theo, geloof ik, drie keer de verkeerde winnaar gehad. Dus dat was niet <lacht> helemaal zijn plek. En toen we hebben we, gehuild, we... <lacht> ja. Toen ben ik op zijn plaats gaan zitten en hij is op de motor gekropen. En dat was de gouden formule, want hij is er nooit meer vanaf geweest. Want daar kon hij zich uitleven. Hij zag alles, hij overzag alles en hij entertainde alles. Vooral dat laatste. En dat was goed. Daar zijn jullie eigenlijk ook soort of mee groot gemaakt. Maar was het dan goed dat jullie daar als tegenhanger weer? Uh, ja, kijk, er is wel eens veel kritiek geweest op de manier van werken van Theo Komen. Dat zou niet journalistiek onderlegd zijn. Dat zou niet uh, gebaseerd zijn op argumenten en feiten. Allemaal waar. Maar ik heb altijd gezegd dat als je een radioprogramma maakt van twee, drie, vier, vijf uur soms wel. Dan kan het niet zo zijn dat daar alleen maar entertainingen zit. Daar moet natuurlijk de, de zakelijke verslag in de boventoon voeren. En dan, uh, dan is zo'n formule heel goed. En dan kan je één entertainer alle komende er goed bij hebben als je er maar twee bakkers en prakken omheen zet. Sterker nog, het is misschien wel een betere formule. Welke? Wat doe je? jij nu zegt dat er een entertainer, entertainer bij zit en daar twee ja, tegenpolen. Ik, Kijk, er is natuurlijk nu sprake van... je hebt er ook op beeld bij, want de televisie zendt alles live uit. En dat had je toen niet. Je moest het echt van de spaarzame van informatie hebben. En dan was elke vorm van entertainment wel welkom. Zeker in een saaie etappe als er niks gebeurde. Laten we even nog naar jou, uh, naar jou gaan luisteren. Want uh, een van jouw hoogtepunten... Uh, was een verslag van jou... een etappe overwinning van Kees Priem in 1980... Bordeaux. Moeilijke zaak voor Geensprém, maar hij redt het. Jawel, hij redt het. vindt hier de etappe uitstekend gedaan. En Jan Raas komt als derde binnen, want vlak daarvoor zag ik nog over de streep streepflitter Jacques Osmond, de jonge Fransman, die uh, al vaker bij de eerste tien in het klassement heeft gereden. Ja, je kijkt. Herinner je je nog? Ja, Bordeaux, volgens mij. Ja. Goed. En in de regen, volgens mij ook nog. Kijk, en dat weet ik niet. Maar nee, uh, niet. ja, dat is dan ook nog een pittige omstandigheid. Hoe was dat toen, uh, Heinze? Want uh, het is natuurlijk wel leuk als Nederlanders succesvol zijn. Ja, Jij dat... hebt een goede tijd uh, gehad. Ja, ik heb de grote, de ja. grote tijd meegemaakt, zeg maar, als je het zo wilt noemen. De tijd met, met, met de zoetemelken, de razen, de knetemannen, de Henny kuipers Nou ja, noem ze allemaal maar op, waar dat. Uh, ja, toen deden we echt mee. Het heeft heel lang geduurd, nu, dat we weer meedoen. Ja. Want de afgelopen jaren was het nog ja. niet echt om naar huis te schrijven. En dan nog even over die afgelopen jaren, niet even over de tour van nu. Uh, het viel allemaal tegen. Is dan verslaggeving doen in de Tour minder? Ja, het, het ontneemt je een aspect. Kijk, als je verslaggeving doet van een Tour... dan doe je verslag van een evenement. En je verslaat en je bericht over... en je laat zien wat er allemaal gebeurt... tijdens en door dat evenement. Maar als je uh, daar geen entertainmentgehalte bij weet te brengen... dan wordt het grauw saai. En... Dat entertainment-element zit er nu wat minder in. Maar de, we zijn nu met twee verslaggevers op pad voor de NOS Radio... die het gebrek aan entertainment meer dan compenseren, moet ik eerlijk zeggen. Want ze doen het uitstekend met z'n tweeën. Jij ja, uh, vertelde net even over uh, Theo Komen... dat hij uh, prachtige dingen kon uh, vertellen. Een klein beetje verzinnen misschien wel... Het um, nou, is natuurlijk. Heel veel, hoor. Heel veel zelfs, hè? Ja. Ach, ik dacht. Wees bescheiden, maar je hebt groot gelijk. Het is belangrijk dat je, dat je natuurlijk goed en uh, correct verslag doet. Dat gaat niet altijd goed. Ik wil je heel even laten meeluisteren met dit fragmentje. Ik kan het onmogelijk zien van hier is. Maar ja, hoor, het is Gerry Kneteman. Uitstekend gedaan, Gerry Kneteman. En Freddy Martens wordt hier tweede. En het is Jacques Esclasson op de derde plaats. En dan hebben we de eindelijk de eerste echte winnaar van deze toer, de naar de teleurstelling van gisteren. Maar nu is het dan Gerry Greteman die wint. En echt wint. Want hij verslaat in de sprint niemand minder dan Freddy Maarten. En de man voor de groene trui van vorig jaar. Ik had het kunnen weten. Ja. En, en je baalt al, al, dan, dan baal je als een stekker. En nu denk je ach. Maar wat, nee. wat, wat was er aan de hand eigenlijk? Mag ik het uitleggen? Ja heel graag. Het is een halve etappe waar we het over hebben. Een ochtendrit die begon in Leiden. En die finisht in Sint-Willembroort. En dan zou er in de middag om half drie nog gestart worden. Een tweede deel van die etappe naar Brussel. Dus we rijden in de auto van Leiden naar Sint-Wilbrot... ver voor, uh, voor de wielrenners uit, want we hadden geen live-uitzending in die ochtenduren. We hadden alleen met de KRO afgesproken... die hadden een act uitzending van half 1 tot 1 uur... dat wij als de finish in, die halve, in dat half uur zou plaatsvinden... zouden wij live het finishslag kunnen doen. Goed, we rijden dus op weg met drie mannen in de auto naar Sint-Wilbrot... en we hebben het onderweg over Gerrie Kneteman. Waarom weet ik niet, maar we, we hebben het over Knederman, was het onderwerp van het gesprek. We komen aan in sint Wilbert veel te vroeg, dus we wachten, wachten, wachten. Uh, en op een gegeven moment, bijna zover, dus komen we eraan. Dus ik klim in mijn uh, hokje, mijn commentaarpositie. En ik zie in de verte peloton aankomen. En ik zie ook een paar honderd meter van de streep hoe Jan Raas uit dat peloton wegknalt. En uh, uit dat peloton en de, ook de etappe wint. En ik heb verder niks in de gaten. Ik maak mijn finishverslag... en ik eh, kom weer naar buiten in die cabine... waarop de regisseur van de uitzending boedend naar mij toe komt, Rob van der Gaast. Hij zegt: maak jij met nou, joh. Ik zeg: hoezo dan? Ja, jij zegt dat het Kneteman wint. Ik zeg: ja, hoezo dan? Ja, maar hij zei, het was raars. Oh. Ja, ik wist ook wel dat het raars was. Alleen die naam Kneteman, die zat vanwege de reis daar naartoe en dat gespreksonderwerp in de auto zo in mijn hoofd gebeiteld dat die eruit kwam zonder dat er verder ook maar enige grond aan lag. Dus ik had de verkeerde winnaar. Ja. En je kon het niet meer herstellen, want we hadden geen uitzending meer. Kan ik dan concluderen dat jij daar nu nog steeds ontzettend van baalt? Ja, als je het zo zegt wel. Als je daar nog pijn van hebt, nee. Als je, want iedereen maakt fouten. en Als je zo lang in dit vak zit, dan, dan kan je het nooit volhouden... door te zeggen, ik heb nooit een fout gemaakt. Want dat is onzin. Iedereen maakt fouten. Dus ik ook. Dus ik vind het ook helemaal niet erg dat ik die fout gemaakt heb. Maar als je zegt, baal je er nog van? Ja, volop. Ja, dat kan gebeuren. Dat, uh, kan dat, gebeuren. dat is inderdaad ja. een, een ding. Um, Heinze, wij praten zo verder. Als u trouwens vragen heeft aan Heinze... stel ze dan via deperstribune.nl of via Twitter... en zet dan uw tweet hashtag perstribune. Het is nu tijd voor onze tv-deskundige Ron Vergouwen. Normaal met cassie kijken. Maar deze zomer duikt hij in het verleden met cassie terugkijken. En deze week over de meest geruchtmakende omroeptransfers. De roerige geschiedenis van de Nederlandse televisie. TV is een centrum vergouwen, blik terug in cassie. Terugkijken. In de voetballerij veel aandacht voor transfers... maar ook in de omroepwereld worden geregeld sterren bij elkaar weggekaapt. De overstap die dit jaar het meeste tumult teweegbracht was Eva Jinek... die WNL verruilde voor de KRO. Ze werd tot haar ontsteltenis gelijk van de buis gehaald en vervangen. Dat ik in één keer niet meer op mijn werk mag komen... dus ook geen afscheid van mijn kijkers heb kunnen nemen. Ja, je kan zeggen het is alleen werk, maar dat raakt je uiteindelijk ook persoonlijk. Heel veel subs gedoe rond al dat omroephoppen bestaat eigenlijk al sinds de tv bestaat. Neem nu bijvoorbeeld tv-koningin Mies Bouwman. Ze werkte jarenlang bij de Avro en werd daar legendarisch... door de tv-actie Open het Dorp. Totdat ze bij de Avro daarna een plan indiende... voor een geruchtmakend satirisch programma. Toen zei de Avro op een gegeven moment tegen mij... Mies, dat satirische programma, dat doen we niet. We doen trouwens even een jaar zeker niks met je... Want je bent zo heilig nu, dat kan alleen maar tegenvallen. En toen dook de vader erin. Nou, ik geloof toch dat zes weken later de eerste al was, hoor. Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Maar na een aantal varenjaren keerde Mies gewoon weer terug bij de AVRO. Na eigen zeggen, om de doorstroming bij het varenpersoneel te bevorderen. Ja, ja, een leuke financiële vergoeding zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. En Mies... Ach, die maakte het allemaal niets uit. Ik hou ook niet zo van een club. Ergens horen en je er totaal in verliezen. Nee, laat mij maar bij thuis horen. Dat uh, vind ik het allerprettigste. Iemand die met flink wat meer tamtam -tam wegging bij de Vara... was de presentator van de consumentenshow Koning Klant. En dan heb ik het natuurlijk over Wim Bosboom. Die ging naar de tros. Hij zei erover in de krant... Ik ga van de kleinste arbeidersomroep naar de grootste... en dan hoef ik ook niet meer bang te zijn... dat mijn collega's mijn auto te groot vinden. VARA-baas Jan Nagel was geschokt. Het was op een top een varenfiguur, figuur Vandaar dat het ook als een steen in een vijver terechtkwam... toen hij van een toen heel duidelijk linkse VARA... naar de nogal rechtse tros overging. Dames en heren, goedenavond. Wat ik wil, is de vrije zaterdag afschaffen. Tja, en opeens was Wim Bosboom een zeer rechtse columnist bij de tros. Maar de VARA betaalde hun sterren in die tijd ook beslist geen arbeiderssalaris. Hier is het, Mr. Notto, Willem Ruijs. En dat werd duidelijk toen uitlekte dat Willem Ruijs... voor een recordsalaris van, hou u vast, 300.000 gulden... de KRO inruilde voor de VARA... En de KRO cancelde gelijk erop alle nog geplande Willem-Ruis-shows. Maar de VARA-leiding was in hun nopjes met hun nieuwe sterg. John de Mol belde dat Willem weg wilde bij de KRO... omdat hij meer amusement wilde gaan doen. En hij kreeg vanwege de financiële middelen... Bij de vader de kans dat hij daarnaast door het handige manoeuvreren van John... daar ook nog een fantastische deal uitsleept... waar het hele land, inclusief de regering, schande van sprak. Dat is een, dat is een tweede zaak en daar werd hij erg blij van. Maar een echte Hilversumse volksverhuizing kwam er in 1989... toen Joop van den Ende half Hilversum leegkocht om zijn Sterrenet TV10 te starten. Waarom is TV10 nodig? Schaal Hans... Is keukenmeester in Hilversum. Sandra Remer, Koos Postema, Tineke de Nooi, Hans van der Tocht, Ron Brandsteder, André Van Duin, zelfs Harmen Sieze en ook Jos Brink. Allemaal gingen ze mee naar de sterrenstal van Joop. Uiteraard onder het mom van artistieke uitdaging. U hebt het allemaal kunnen vernemen uit de bladen dat ook Web en dat overgaat naar TV10. Voor mij persoonlijk maakt dat geen bal uit. Maar zoals we allemaal weten, is dat TV10 er nooit gekomen. De meeste sterren werden trouwens gewoon ondergebracht bij RTL. Al zullen de meesten er niet in salaris op vooruit zijn gegaan op dat moment. Een aantal jaar later trouwens ook niet... toen RTL ging bezuinigen op de salarissen van de sterren. En toen kwam het kleine zendertje SBS6. En die greep zijn kans. Sterrenslag in omroepland. SBS6, nog maar drie jaar oud... heeft vier grote presentatoren bij RTL 4 en Veronica weggekaapt. Vanaf volgend seizoen zijn Robert en Brink, Peter-Jan Rens, Peter R. de Vries en Willy Bort Frikin de gezichten van de Nieuwbakken Commerciële Omroep. En dit zette SBS6 als zender destijds in één klap goed op de kaart. Even later trouwens opnieuw een omroepoorlog... toen John de Mol Talpa lanceerde. De grote vraag was wie krijgt de mol... RTL-baas Leo van der Groot die kreeg er behoorlijk benauwd van... toen hij al zijn sterren één voor één zag weglopen. Al deed hij daar in het openbaar natuurlijk vrij nuchter over. Het is zo gaan dit soort dingen dus blijkbaar momenteel. En een televisiestation is niet alleen afhankelijk van gezichten. Hoezo? Er zijn wel veel gezichten weg. Er zijn vier gezichten weg. Ja, maar Vara Bazin Vera Keur was in die tijd iets minder subtiel in de media... toen ze haar grote ster Jack Spijkerman, het linkse geweten van de Vara ook de overstap zag maken naar John de Mol. Jack zei, ik ga lekker mijn jubileum bij jullie vieren... en jij zorgt voor een lintje. En daar hou ik hem aan. En dat is toch dat Jack mij doodleuk kwam melden... dat hij zich niet aan zijn contract ging houden. Ja, er is in het verleden dus een hoop ophef geweest... over sterrentransfers. Maar meestal is het allemaal weer snel vergeten en vergeven. En tja, voor een omroep is het inderdaad vaak vervelend. Maar de vraag is, maakt de kijker het ook iets uit? Kastie, terugkijken... Ja, alles wat Ron besprak is natuurlijk na te lezen via deperstribune.nl. En klik dan even op Kassie kijken. Ja, geruchtmakende omroeptransfers. Heinze Bakker, ik denk dat jij daar eigenlijk uh, wel heel nuchter in staat. Ja, ik, kan me niet, ik heb uh, verschillende heren gediend binnen een omroep, dat wel. Maar uh, betrokken bij een geruchtmakende zaak, nee, kan je er niet aan helpen. Jij was natuurlijk wel, jij volgde uh, Dick van Rijn op. Dat was, dat was dan in die tijd een grote transfer, of niet? Ja, ik werkte toen voor de NCV-radio. En uh, daar ontstond een, een conflict situatie tussen mij en de directie van NCV over het uh, wel of niet uitzenden van een bepaald uh, programma. Uh, ik kreeg niet meer zin, dus ik, ik bood mijn ontslag aan bij NCV, want ik kon niet verder, voor mijn gevoel. En juist op dat moment ging Dick van Rijn met pensioen bij de AVRO. En toen werd ik gebeld door de directeur van de Avro van wij moesten maar eens praten. En toen ben ik inderdaad dik opgevallen toen hij uh, eruit stapte. Ja. Maar dat, dat, leefde dat toen anders? Hoe bedoel je? Nou zo'n transfernieuws. Wij al, nee, dat was, het was eigenlijk nee. allemaal een beetje hetzelfde. Allemaal, kijk, we wij, uh, werkten bij de Avro of we werkten bij de NCV of we werkten bij de KRO en met z'n allen werkten we voor de NOS langs de lijn en dat veranderde niet. Dus dat viel wel mee. Ja hoor. Die uh, tolpa, daar is natuurlijk eigenlijk iedereen een beetje weggekaapt. Ben, ben jij eigenlijk ook nog benaderd voor, uh, voor, voor de nieuwe nee. sportzenders? Nee nee, nee, nee, nee. En dat had je ook niet verwacht? Of vond je dat misschien toch ook nog wel jammer? Nee, ik vond het niet jammer en ik had het ook absoluut niet verwacht. Kijk, ik ben natuurlijk niet een persoonlijkheid die, uh, die erg uh, naar, naar de voorgrond uh, ja. zich beweegt. Geen Jack van Gelder, geen uh, marsmeets. Nee, met alle respect voor de collega's. Ja. Want met beide heb ik voortreffelijk weten samen te werken, jarenlang... Met Mark heb ik veel schaatsen gedaan. Met Jack heb ik bijvoorbeeld samen, ik als eindredacteur en hij is presentator, de ontbijtshow in Los Angeles gedaan tijdens de Olympische Spelen. Dat soort dingen. Dus ik heb met veel genoegen met die beide mannen gewerkt. Maar ik, ik was heel happy met de rol die ik had. Dus het was goed zo. Ja. ja je kijkt tevreden terug op jouw carrière. Inmiddels is Arie Den Hartog aangeschoven bij ons in de studio. Ja, Even, even, even wetend, kennen jullie elkaar? Ja. Nou ja, we weten van elkaar wie we zijn. Ja. Maar echt kennen? Nou, kennen. We hebben elkaar toch vaak ontmoet met fietsen. Toch wel? Dat zeker, ja. Arie, kun jij ja. heel iets meer naar de, naar de microfoon gaan? Ja. Ja, dat... Is dat zo? Want toen ik hoorde dat jij hier zou zijn vandaag... Goh, leuk, Arie de toch. Maar toen ben ik eens in de, in, de, in de boeken gedoken. En jij was de eerste Nederlander die Milaanse Remel won. Ja, dat wist dat ik klopt. uit mijn hoofd ook wel. Maar ik moest het jaar dat leven opzoeken. Dat was 1965. 1965, dat klopt. En... Ja, ik ben pas begonnen met radioverslaggeving eind 1974. Kijk, en dan Och, gaat dat het... Is, ja, dat is, nee. Ik dacht dat we elkaar toch meerdere normaal ontmoet hadden, maar... Nee, ik denk het niet, maar daarom... Des te meer blij dat ik hier nu eindelijk eens een keer een leven oh, naar Oh ja, nou is een historisch moment ja. hier in de studio. Dat is, maar het is wel grappig, Heinz, want jij zegt volgens mij niet. En, en, en jij wel, Arie. Ja. Um, maar in ieder geval denk ik dat jij wel luisteraar was van Radio Tour de France... en dat jij veel naar Heinz hebt geluisterd. Dat zeker, dat zeker, ja. ja. En kijk jij uh, nu? Wat nu, doe jij nu ook he? altijd nog naar de Tour, uh, Radio Tour de France luister ik altijd naar, ja. Dus is eigenlijk doen jullie nog een beetje hetzelfde uh, op dit moment. Want ik heb net even aan uh, Heinz gevraagd wat hij gaat doen... Nou, mij is duidelijk hoe jouw hele dag en avond eruit ziet. Zal dat voor jou ook zo zijn? Staks? Zeer zeker. Ik had eigenlijk gehoopt dat het hier zou zijn. Dat we hier ja. de finale zouden kunnen zien. Dat Op kon... de mond van toe. Dat, dat, ja. Uh, hè, dat... Ja, dat dat... ja, dat laten we ons niet ontgaan. Arie. Nee. nee. Nee, daar heb je ook erg, erg op verheugd. Dat, dat ja. weet ik wel zeker. Um, nee, Arie, dat is jammer. Wij hebben jou toch echt hier strikt uitgenodigd... om te luisteren, om te praten en, uh, ja. en wij te luisteren. Maar we komen er straks natuurlijk uitgebreid uh, over aan het woord. Um, ik wil in ieder geval, Heinsen, jou uh, hartelijk bedanken... voor jouw komst uh, naar de studio. Um, de liefde voor het uh, wielerwedstrijden... die zit uh, heel erg uh, diep bij jou. Ja. Um, ik zou zeggen, heel veel plezier... En ik uh, wens je veel succes met het rustige leven wat je nu ook een beetje hebt. Hè? Dat heb ik zeker. Ik vul het zelf in. En dat is wel lekker dat niemand er verder invloed op heeft. Hartstikke goed. Heinze, dank je wel. Graag gedaan. En na het journaal. Ja, dan praat ik verder met Ari Den Hartog. U hoorde hem net al. En we hebben natuurlijk ook weer een aflevering van TuneToppers over de verhalen achter radio- en tv-tunes. En ik zou zeggen, tot zo na het NOS-journaal. De is een programma van Max. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En ik kijk in het gezicht van Laurens Damme. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. En nu gewoon vier Nederlanders in deze groep. De 100ste Tour de France.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 En met haar vele bijzondere winkeltjes, galeries, boeken en brokanten, de leukste en meest gastvrije winkelstad van Nederland. Kijk op: ik ga naar Deventer.nl. mkbbrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug. Stedetrip New York? Kom vliegwinkelen en boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op Vlieg!